Na ruim 100 dagen zijn in Nieuw-Zeeland weer mensen besmet geraakt met het coronavirus. Het gaat om vier gevallen binnen één familie in de stad Auckland. Het is onduidelijk hoe ze besmet zijn geraakt. De autoriteiten doen daar nu onderzoek naar. Om de verspreiding van het virus te stoppen heeft premier Ardern besloten om meteen een lockdown in te stellen in Auckland. De komende drie dagen moeten mensen thuiswerken, zijn de scholen dicht en blijven restaurants gesloten.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 Net als leraren zijn ook leerlingen bezorgd over het nieuwe schooljaar. Ze hoeven in de klas geen afstand te houden tot andere leerlingen en ze hoeven ook geen mondkapje te dragen. Volgens het landelijk actiecomité scholieren Laks zijn veel leerlingen bang dat ze besmet raken en vervolgens thuis familieleden besmetten. Het Laks pleit voor maatregelen zoals het halveren van de klasse en het dragen van een mondkapje. Aan de oostkant van Mauritius proberen hulpverleners en bewoners zoveel mogelijk olie op te ruimen uit het Japanse vrachtschip dat daar vlakbij een natuurgebied aan de grond gelopen is. Van de stookolie is zo'n 2000 ton nog aan boord. En dat moet er snel uit, zeggen de autoriteiten, want het schip dreigt te breken. Het weer. Veel zon, in het midden en oosten ook wat stapelwolken. Later in de middag kans op een stevige regen of onweersbui. De maxima liggen rond 35 graden.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 is de zomer van ZFM. Met hem nu. En Maria, in plaats van Lucy... Achter, uh, praat het geheel aan elkaar. De artiest van de dag is vandaag Harry Slinger. En Harry Slinger is gisteren jaren geweest. Hij is 10 augustus 1949 geboren... in Amsterdam op de Bloemgracht. Dus uh, we gaan luisteren naar uh, Harry Slinger. Ja? Oké. Ja. Prima, daar is haar slinger. Ja, dit was uh, Harry Slinger. Hij is geboren aan de Bloemgracht in Amsterdam. En als kind groot fan van Johnny Jordan en Willy Alberti. Hij wilde altijd als zanger worden. Hij trad als kind regelmatig op op gelegenheidproducties. Gedurende zijn avondstudie speelde hij diverse toneel- en muziekgroepen. Aanvankelijk was hij drummer en later ook zanger. Met de groep de hot potato swingers trad hij regelmatig op op partijen en... Uh, we kennen hem natuurlijk van uh, drukwerk. In 1976 kreeg de groep een vaste vorm... en werd het veranderd in drukwerk. Ondertussen was uh, Slinger aan de slag gegaan... als jong, uh, jongerenwerker in Amsterdam-Noord. En voor de jongeren uit het buurthuis schreef hij het protestlied... Ik verveel me zo in Amsterdam-Noord. Het nummer werd regelmatig gedraaid op Hilversum 3, waardoor drukwerk landelijke bekendheid kreeg. In 1979 mocht de band voor pratenmaatschappij EMI een demo opnemen... welke zo enthousiast ontvangen werd dat de opnames direct in LP werd uitgebracht. In 1981 scoorde de band een grootste hit met Je Loog tegen mij... de single die u net gehoord heeft. De single bereikte de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Slinger werd een graag geziene gast op de Nederlandse radio en televisie... waarbij hij met zijn rode petjes en handelsmerk werd... In 1982 sloot Slinger zijn werk, uh, zei zijn werk van wel en uh, ging zich volledig op de muziek richten. Hebben we nog een nummer van uh, Harry Slinger? Ja, of drukwerk?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 Wie zo'n ziek was, zei nou nee, alleen maar moe. De dus zoveel is er niet veranderd, een junkie ligt in een portiek. en naast me vraagt een Amsterdammer. hij hey, hey, is nou moe of oh, is je zie? Hey, Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd. Hey.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 Amsterdam van Harry Slinger met drukwerk. Uh, waar ik het nog even over wou hebben, was de 24-jarige Bas van Wijk. De jongen uit Badorp die uh, afgelopen zaterdag op tragische wijze is doodgeschoten. En uh, op Koelbloedig uh, gewoon gefuseerd is. Uh, ja. Toen hij wat, iemand wou tegenhouden om een horloge te stelen. Uh, de, twinti de twintige die zaterdag werd doodgeschoten... bij een drukbezochte strandje aan het, uh, aan het zuidwestrand van Amsterdam... is besweken aan de ver verwondingen, veroorzaakt door twee kogels. Dat zegt de beste vriend van Bas van Wijk, 24 uit Baddoeverdorp... tegen deze site. Het drama leek volgens hem net een film. De schutter, nota in zwembroek met een hoedje op keek enkele seconden naar Bas die zwaar gewond op de grond lag. Vervolgens liep hij koelbloedig weg. De man is nog steeds niet gepakt trouwens. Volgens getuigen van het dodelijke schietincident dat zaterdag plaatsvond omstreeks 16.25 uur 25 aan de Nieuwe Meer in Park de Oeverlanden, werd Bas geraakt door vijf kogels. Dit nadat hij iets had gezegd tegen iemand die een duur halloge zou hebben willen stelen. Volgens de beste vriend van het slachtoffer vuurde de schutter drie keer. De eerste kogel miste Bas en raakte bijna de voet van een vriend. De tweede kogel boorde zich in het bovenbeen van Bas en de derde in zijn long. Die kogel kwam via de luchtpijp in zijn hartslagader... waardoor hij stikte in zijn eigen bloed. De naam van de spreker uh, publiceren we op zijn verzoek niet... Het maakte zaterdagmiddag vanwege een verjaardagsfeestje... geen deel uit van de groep die met Bas op de bewuste strandje was. Ik kreeg het, heel, uh, het hele verhaal vlak naar de feiten te horen... van een vriend die er wel bij was. Hij epte me in, uh, dat ik dringend moest bellen. Toen ik hem even later aan de lijn had, zei hij... ga maar even zitten, want Bas is dood. Het voelde alsof er een zwaard, of ik door een zwaard was geraakt, zegt de, vlie, de vriend terugblinkend. Hij zwijgt even, maar hij pakt zich snel... en vertelde de toedracht zoals die tot hem was gekomen. Bas was met een vriendengroep en aanhang bij het strandje... en zag wat uh, gastjes van een jaar of twintig... kijken naar een mooi horloge van een van de jongens in de groep. Omdat die jongen kleiner en minder gespierd was als Bas... zei Bas er iets van... Wat, jullie, wat komen jullie hier eigenlijk doen? Ga weg, riep, hij, riep een van die gastjes. Ja. Die verdwenen, maar kwamen al even later terug met een oudere gast... die uh, confronteerde Bas met zijn opmerking en probeerde hem te imponeren. Je weet niet wie ik ben, zei hij. Maar Bas liet zich niet bang maken. Even later trok de gast een pistool en begon te schieten. Wat er daarna gebeurde, leek volgens hem net een film. De schutter, notenbenen, is Femboek en een hoedje op... keek enkele seconden naar Bas, die gewond op de grond lag. Vervolgens liep hij koelbloedig weg. Omstanders begonnen te reanimeren en hulpverleners... wisten zijn hartslag terug te krijgen, maar het mocht niet baten. Het optreden van zaterdagmiddag typeerde Bas volgens hem. Hij was joviaal, maar niemand bang, was voor niemand bang... en kwam altijd op voor zijn vrienden. Persoonlijke dingen over zijn overleden vriend wil hij niet kwijt. Dat vindt hij niet netjes tegenover de familie. De andere vriend die, die momenteel met vakantie viert op Ibiza... omschrijft pas tegenover de site als een vriendelijke, lieve en behulpzame jongen. Een mensenmens, gewone topgozer. Nou, triest dat deze man uh, om het leven is gekomen... Ik hoop dat de dader snel gepakt wordt. Hebben we nog muziek? Nee, dan... Ja, oké. Okay, muziek komt eraan. Maar uh, dat laat nog even op zich wachten. Wat gaan we verder nog doen? We gaan het nog hebben over OPZ. En uh, ik ga nog even op zoek naar... Uh, of ik iemand van de reddingsbrigade kan uh, achterhalen in verband met de vele rode vlaggen die aan de, aan de boulevard hangen. En uh, de, de, de recente dingen die gebeurd zijn in uh, de overledenen... en de mensen in muien en dergelijke, van hoe dat komt. Hebben we muziek? Het is, uh, het is misschien wel even leuk om uh, een klein nummer te draaien... wat uh, heel betekenend is voor de huidige periode. Viele. Oké, okay, ja, daar hebben we wel wat van. Ja, de verkeerde... Daar gaat nu een verkeerde langs. Sorry, we doen het even opnieuw. Ja, waar ik het nog eventjes over wou hebben... is over de, uh, de reddingsacties en de, de, de vele slachtoffers... die er dit weekend gevallen zijn in... Uh, wat, wat, wat natuurlijk best heel erg opvallend zijn. Er zijn vier mensen overleden uh, uh, op het strand. En uh, even kijken, hier heb ik het. En in Zandvoort heeft het één leven geëist. Ik, ik, ik lees het, het stukje even voor... In de zee bij Zandvoort en Wijk aan Zee zijn zondagmiddag twee drenkelingen overleden. Een zwemmer verdrong voor de kust van Wijk aan Zee... en een andere drenkeling voor de kust van Zandvoort. Beide slachtoffers zijn op het strand gereanimeerd, maar dat mocht niet verder baten. Het gaat om twee mannen. Uh, wat, wat onduidelijk is of ze echt aan het zwemmen waren... of dat ze andere watersport aan het doen zijn... Uh, waren. Uh, ook in Den Haag zijn zondag twee drenkelingen overleden. Zij werden smiddags uit het water gehaald bij het Zuidstrand. Het gaat om een 24-jarige man zonder woning of verblijfplaats. die omstreeks uh, 16.30 uur 30 uit zee werd gered. en een 28-jarige man die rond 1 uur uit het water was gehaald. Een woordvoerder van de reddingsbrigade spreekt van een uitzonderlijke situatie. In de zee langs de kust was op meerdere plaatsen sprake van gevaarlijke stroming. Volgens de reddingsbrigade zorgde de combinatie van sterke stroming... en de wind die was opgestoken voor een zeer verraderlijke zee. Ook was er sprake van een enorme marsaliteit op het strand, al dus de Zegman. Uh, en ik weet nog dat zaterdagavond is er hier in Zandvoort... en waarschijnlijk langs de hele Nederlandse kust een NL-alert uitgegaan... Dat wij het, de, de zee niet meer in mochten. Um, de reddingsbrigade heeft vandaag ook de gele vlag gehezen. Dat, um, uh, dat we niet uh, dat in ieder geval dat je rekening moet houden en niet te diep in de zee mag gaan. Uh, mensen die niet goed kunnen zwemmen sowieso niet alleen, kinderen niet alleen in onder, zonder begeleiding in de zee... en niet dieper gaan dan uh, kniediepte. En dus het, het zogenoemde pootje baden. Dus, hebben we nog een muziek, Leon? even verder. Even verder nog. een geworden Leon. Ja. De reddingsbrigade heeft dinsdagochtend, dus vanochtend... de gele vlag gehezen op het strand in Zandvoort verwege Aflandige wind en een stroming in het water. De gele vlag wordt gehezen als de condities gevaarlijk zijn. Zwemmen en andere activiteiten in of om, uh, op het water worden afgeraden. Wees daarom extra voorzichtig en waakzaam. De reddingsbrigade vraagt mensen die niet kunnen zwemmen... niet dieper in het water te gaan dan kniehoogte. Daarnaast is het verstandig om het niet... Alleen het water in te gaan en kinderen alleen onder toezicht te laten spelen bij het water. Ik ben het hele geluid. Dus. Ja, en. De. de, de, de, de Reddingsbrigade, Zuid-Kermeland, die. Uh, heeft ook een interview gegeven aan de NOS en ik ben die aan het zoeken, maar. Die heb ik nog niet. Dus daar zijn we nog even mee bezig. En um, dan een jongetje in Monster die weer kwijt is. En een mooie reddingsactie opgezet is. Dus verder heb ik eventjes niets te melden. Ja, je moet even doorpraten. Ik heb okay. geen muziek meer is goed. Ik ga het hebben over het programma wat we aanstaande vrijdag hebben. Vrijdag heb ik samen met uh, Pim Goof uitzending. Daar hebben we in het eerste uur. Heb, uh, belt, uh, bellen wij met uh, Stichting Wakker Dier. En Stichting Wakker Dier die komt uitleggen over uh, het veetransport met het warme weer. En um, wat is het, uh, het keurmerk? Eén ster, twee sterren, drie sterren van wat is het beter hoeveel beter leven heeft een dier met één ster... in vergelijking met een uh, dier wat geen uh, sterren heeft. Um, het tweede uur gaan we net hebben over het zeehondenakkoord. Het gaat momenteel een stuk beter met de zeehonden... waardoor um, de, de kans dat we hier in Zandvoort zeehonden tegenkomen... die komen uitrusten natuurlijk een stuk beter, een stuk uh, uh, vaker vol kan gaan komen. En zeker met Noordvoort erbij. Uh, hoe moet je handelen? Wat ga je doen? En daar gaan we het aankomende vrijdag het tweede uur over hebben. Um, verder komt uh, die, die vrijdag daarop. Is er even geen uitzending, want ik ben weg. En die, die vrijdag daarop gaan we het hebben over krachttraining en vrouwen. Mindfulness en dergelijke. Dus. We hebben dus echt een ziekenprobleem. En dat is? Ja, ik heb geen muziek. Hij doet het niet meer. Omdat, je moet doorpraten. Oké, okay. ik heb hier een uh, stickje voor je. Daar staat wel muziek op. Dus. Uh, ik ga nog even verder met uh, wat, we nog, wat we nog meer kunnen hebben. Ik wou het nog even hebben, hebben over de OPZ. Die had een brief op Facebook gezet over de verloedering van Zandvoort. En daar wou ik met Leon samen eventjes verder over discussiëren. Ja, ik eerst even, dus, ja? probeer even je eigen ding te doen, wat ik kan Oké, okay. niets meer op het moment. Oké. Okay. Ik het fout. Ik ben niet zo boos. Het programma te maken zonder het programma. Ik ga het nog even hebben over Harry Slinger. Even kijken, wat kunnen we nog meer? Op een gegeven moment ging Harry Slinger een solo carrière doen. In eerste instantie richtte Slinger zich naar drukwerk op het acteercarrière. Hij begon als grap. Slinger zonder rijbewijs speelde chauffeur van de wethouder in een film Flodder. Hij speelde in toneelsproducties van C.S. Uh, Linnenbank... en speelde in televisieseries als In de Vlaamse Pot en Baantje. De diverse series van vielen achterwerk. In 1922 bracht hij zijn eerste soloalbum uit... met een, een titel Uit stilte geboren. Daarnaast begon het weer op te treden met een snabbel in het snabbelkwadcircuit waarin hij meestal met een uh, orkestband oude nummers van drukwerk vertolkte. In 1995 volgde hij een tweede soloalbum. In 1996 kreeg Slinger het idee om popmuziek te verenigen met harmoniemuziek. Hij nam samen met de Friese Jeugdharmonieorkest een CD op, met bekende Nederlandstalige nummers uit alle tijden, die de titel Hoorde muzikanten meekreeg. De Tros wijde een televisiespecial aan dit project... maar de verkoopresultaten van de cd vielen tegen. Toch besloot Slinger nog een cd uit te brengen in de harmoniemuziek. Ditmaal met het jeugdorkest Jong Excelsior uit Amsterdam-Ostdorp. Dit tweede album, die, glim, die glimlach van Harry Slinger... bestond uit bekende harmoniewerken... waarop Slinger in samenwerking met Pieter Goemans teksten had geschreven... De comeback van uh, Drukwerk. In 2000 maakte Slinger het clublied voor FC Volledam. Het werd uitgebracht onder de naam Harry Slinger en Drukwerk. Daarnaast was hij deelnemer van het progrie, pro, pro, uh, televisieprogramma Big Brother Vipes. Hij speelde de rol van jeugdheld Johnny Jordaan in de film De Zwarte Meteor. Meteor. In 2001 werd Je Loog tegen mij opnieuw in single uitgebracht... en een jaar later verscheen er een boxset met vier cd's van de band. Vanaf dat moment ging Slinger ook weer optreden onder de naam Drukwerk... waarbij hij zich liet begeleiden door de bekende Volledamse backing band Next One. In 2004 stond hij in het theater met de voorstelling Schitterende Jongen... die hij speelde met onder andere Astrid Nijg en Lucie de Lange. Hij was jurylid in het talentenprogramma Een Ster in 40 Dagen... waarin, gezo waarin gezocht werd naar nieuwe uh, vertolkers van het levenslied. Het werd gewonnen door Ben Hendricks. Gehoorproblemen. Slinger klamte al sinds een jeugd met een gehoorprobleem. In 2006 werden deze zo hinderlijk... dat hij besloot om zich hieraan te laten opereren. In oktober 2007 hebben artsen van het AMC met een titaniumschroep zijn boon uh, uh, in het rotsbeen van Slinger vastgezet. De Baha brengt het geluid over en de, direct over op het pot. Op deze manier kan hij onder andere zijn mp3-speler... mobiele telefoon en monitor van de microfoon direct hierop aansluiten. De laatste jaren is Slinger voornamelijk te zien... in diverse muzikale voorstellingen in het theater. In 2005 en 2006 speelde hij de rol van opa van Tovenaar... in de musical Tita Tovenaar in de Efteling. In 2007 speelde hij Nationale Vereniging voor de Zonnebloem... in het Stuk Heilig Vuur, waarbij hij samen met onder andere Danny de Munk... en Pamela Tevens uh, langs de theaters en sociëteiten toerde... In 2008 speelde hij de voorstelling tussen De Dam en Rembrandt Plein. Dat gebaseerd was op liedjes van de Dirk Witte. Hierna speelde hij de rol van rabbijn in de musical Anatevka. In hetzelfde jaar. In hetzelfde, ik rond het even In hetzelfde jaar bracht hij zijn vijfde solo-alm uit. In het juiste spoor. Hebben we muziek, uh, Leon? Ja. Ah, gelukkig. En je vrees We'll <laughs> Dit was een uh, oude bekende, Chuck Berry, Mustang Sally. Ja, mooi nummer. Hè? Ja, mooi nummer. Ja, uh, ja, sorry, het ging even fout. Ik had een mooie playlist gemaakt op de computer, maar hij wilde even niet meer. Ja. Maar gelukkig had, uh, was er nog een stick in huis <laughs> en we konden weer verder. Ja. Goed, we gaan het nu goed doen. Uh, ik wilde eigenlijk ook nog heel eventjes terugkomen op de rvm briefing die op dit moment gaande is... Ja. Um, we zien toch dat er... Uh, uh, nou ja, 30% geen bron- en contactonderzoek gedaan wordt op dit moment. Um, vooral besmettingen onder jongeren. Uh, ja, wat toch wel heel erg opvalt... is dat iedereen roept van, we zijn er door. Maar we zijn er helemaal niet door. Nee, nee, uh, Deze week al een verdubbeling. Um, ja. ja, ik... Ik denk dat er uh, zo stapje voor stapje toch dichter bij andere en verdergaande maatregelen gaan komen. Ik hoop het niet. Uh, maar als we gewoon niet gaan doen wat we moeten doen, dan uh, ja, helpen we het eigenlijk ja. een beetje zelf om zeep. Ja, we moeten deze sinds afgelopen maandag ook weer uh, ons telefoonnummer uh, achterlaten bij restaurants. En uh, ook weer reserveren en dergelijke. Hè? En, ja, die tweede golfzitter. Die hadden we wel aanzien komen. Meestal rond de herfst hadden we die verwacht. het de zorg had die verwacht. En het vervelende is dat hij nu iets eerder gaat, omdat de maatregel, omdat eigenlijk iedereen de maatregelen een beetje aan zijn laars lapt. En ik merk bij mezelf toch ook wel een beetje dat het wat verslotst is. Heb jij daar geen last van, Leven? Ja, ja absoluut. Je, je moet je zelf gewoon toch je moet heel erg attent blijven om het ja. gewoon toch goed te blijven doen. Maar als we toch zien dat vorige week we weer op uh, 2588 besmettingen zitten, twee keer zoveel als die week daarvoor. Deze week zal het waarschijnlijk liggen tussen de 3500 tot de 4000. Laten we in godsnaam gaan opletten. Ja. En uh, ja, natuurlijk... Uh, uh, het is mooi weer. Uh, je wil van alles. Maar uh, je, kan, je kan, denk ik, alles best wel doen op uh, de juiste afstand. En uh, zoek niet de drukte op. Maar wandel er omheen. Misschien dat dat wel even het handigste is. ja. Um, om, om gewoon even de boel lekker op de rit te krijgen voor dit programma, doe ik even een mooie gouden oude Hotel Californië. Ah, mooi nummer. De Eagles. Ik uh, wil nog even de, de, de waardering uitspreken... van hoe goed de, de reddingsbrigade het gedaan heeft... de afgelopen periode en, en nog steeds doet. Um, hierbij geldt natuurlijk ook... we kunnen een hele goede reddingsbrigade hebben... maar als niemand zich houdt aan de regeltjes die gelden... dan is het voor de reddingsbrigade ook dweilen met een zee open... Um, ik ga de vlaggen nog eventjes uitleggen. Een rode vlag betekent gewoon niet zwemmen. Niet het water in. Een gele vlag die vandaag ge ge ge ge ge gewapperd wordt... is gevaarlijk. Let op. Blijf alert. Ga niet met, uh, laat kinderen niet alleen het water in gaan. Blijf erbij. Zorg dat u uh, uh, uh, altijd een redding nabij heeft. Een windzak is betekend niet met drijvende voorwerpen in zee. Trouwens met een gele vlag ook niet met drijvende voorwerpen in zee... want de stroming is dan op dat moment gevaarlijk. De rode -gele, gele vlak betekent uh, bewaakte baderszone in de aangewezen zone. De zwart-witte, dat zijn uh, gevlekte uh, vlaggen... Een soort uh, Grand Prix vlag maar dan met iets minder vlakken. In dit geval vier vlakken. Twee zwarte, twee witte. Is aangewezen gebied voor watersporten in die zone. Een, een vlag met een vraagteken betekent dat er een kind gevonden is... en die wil graag terug naar zijn ouders. Dat zijn de vlaggen en de, uh, de dingen die, die uh, het meest voorkomen. Hebben we nog muziek, Leon? Ja, we doen uh... nu even de carpenters. Oké. Okay. Wait a minute, that's the postman. Wait, wait, wait, hey, hey, hey. hey, hey, hey, hey, the postman. De tropische temperaturen en regelrecht de grond Goddard vroeg in het verschiet. En die is momenteel nog steeds bezig. Inderdaad. En uh, we gaan even verder met Erik Clapton. You look wonderful tonight. Goed, um, ik wilde even ingaan op de schriftelijke vragen van OPZ... aan het college over de verloedering van Zandvoort. Nou, ik vind het uh, woord verloedering nou wel weer een beetje over de top. Maar inderdaad, uh, we moeten wel attent zijn op wat er uh, op dit moment gaande is. Enerzijds heeft het natuurlijk wel te maken met het feit... dat het zo'n waanzinnig mooi weer is... Um, af en toe zelfs een beetje te mooi om het zo maar te zeggen. Uh, met een grote toestroom aan uh, toeristen, aan dagjesmensen. En uh, ook een toestroom van de zandvoorters zelf, die uh, allemaal uh, ja geweldige manier gebruik kunnen maken van het strand en alles wat er aan zit. Um, ja, we moeten opletten. A absoluut. Uh, laten we gewoon bij de zandvoortes beginnen. Hè? Want we wijzen natuurlijk nu met z'n allen naar de dagjesmensen en de toeristen. Maar laten we nou eens met de Zandvoort beginnen. beginnen. Ja? Ik, uh, ik moet nog steeds constateren dat er gigantisch veel mensen de hond uitlaten. En het verdomme om de rotzooi op te draaien. Gewoon nou. de rode zakjes laten zitten waar ze zitten. Het is een fantastische faciliteit wat hier geleverd wordt en het wordt gewoon niet gebruikt. Ja, of nou, wel, de, wel het in de zakjes doen... maar de zakjes gewoon op de grond gooien. Ja, dat is ook zo rare. Waarom doe je dat? Waarom? Je en, ruimt het op, je doet het in een zakje... en, en vervolgens loop je niet naar een vuilnisbak... om het daarin te doen. Nee, je gooit het gewoon zo op de grond. Ja, en dat is meestal ongeveer op 50 meter afstand van het bakje. Maar goed, ja. uh, ik, ik sta van de week te kijken... Uh, een van de containers uh, waar uh, karton en papier in gaat... is vol dan zou je zeggen van, ja, god, het past er niet in. Laat ik even wachten tot hij weer leeg is. Ben ik gek? Men gooit het er gewoon omheen. Dus als we het over verloedering hebben... ik blijf zeggen, het is een beetje over de top... laten we gewoon eerst hand in eigen boezem steken... en laten zien dat we wel zandvoorters de boel in ieder geval wel onder controle hebben. Nou, dan gaan we nu even naar de dagjesmensen. Ja, ze komen met grote getalen. Ze hebben van alles bij zich en ze laten van alles achter. Um, ja, je, ook hier zie je af en toe de bakken gaan heel snel vol. Op zich is dat natuurlijk een goed teken. Uh, en dan is er, als ze vol zijn, toch bij velen de neiging om het eromheen te gooien. Maar op het moment dat je s'avonds om een uur of uh, negen, half tien over het strand loopt dan zie je toch nog wel een heleboel spullen die ja. achtergelaten worden. En uh, als er een parasol kapot gaat, geen meleur, laat maar gewoon liggen. Er komt wel iemand langs die het opruimt. Ik denk dat, uh, dat we daar gewoon heel erg op moeten letten. Toch was dat initiatief wat die, die uh, een of andere organisatie deed... met die papieren zakjes die uitgedeeld werden... Dat was best een goed initiatief. Ja, ik denk het ook. Ik denk, misschien moeten we dat wel doen. Dus dat, uh, op het moment dat iedereen die het strand opwandelt, uh, gewoon direct een zak mee krijgt ja. om het afval in te doen. Uh, maar dan moeten we er wel voor zorgen dat er voldoende bakken zijn om het kwijt te raken. Ja, het, het, het hoort er nou helemaal bij. Het is niet alleen in Zandvoort waar dit gebeurt hoor. Je ja. ziet het overal dat uh, er verschrikkelijk veel rommel gewoon op straat gegooid wordt... gewoon achtergelaten wordt in het bos, in de duinen, op het strand. Uh, het, ik begrijp het niet. Het is een hele wonderlijke uh, vertoning van, van ja, nonchalance. Uh, het is een, het is, waarom niet?